Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Opletten als je naar Griekenland op vakantie gaat, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat heeft het reisadvies voor drie Griekse eilanden op geel gezet. Het gaat om Rodos, Corfu en Evia, waar flinke bosbranden zijn. Code geel betekent niet dat je er niet naartoe kan gaan, maar wel dat er veiligheidsrisico's zijn. Daarom krijgen reizigers het advies om contact op te nemen met hun reisorganisatie. Het lukt maar niet om de branden op Rodos te blussen, zegt correspondent Thijs Kettenis. Die branden die zijn na zeven dagen nog steeds niet onder controle. Uh, sterker nog, ze breiden zich uit uh, en slaan over. Uh, vandaag zijn opnieuw vijf dorpen uh, geëvacueerd uh, om die reden. In Algerije woeden ook bosbranden, daar zijn vijftien mensen omgekomen. Farid Azarkan stopt ermee. De frontman van Denk komt na de komende verkiezingen niet terug in de landelijke politiek. Op BNR zegt hij dat hij het een lastige keuze vond, maar dat hij het na 6,5 jaar genoeg vindt. Hij is niet de enige bekende naam die vertrekt uit Den Haag. Onder meer premier Rutte, D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra en Carola Schouten van de ChristenUnie zeiden eerder al dat ze niet doorgaan. Er lijkt weer een topvoetballer naar Saoedi-Arabië te vertrekken. Kylian Mbappé. Hij mag van zijn club Paris Saint-Germain onderhandelen met Al-Hilal. Die Saoedische club wil 300 miljoen euro betalen voor de Franse aanvaller. Mbappé ligt al langere tijd overhoop met de clubleiding van Paris Saint-Germain. En een flink kat-en-muisspel tussen de burgemeester van Arnhem en deze man. Hey, hallo. Vlats. Peter Gillis van het SBS-programma Massa is Kassa. Op zijn vakantiepark moest vorige week de horeca dicht van burgemeester Marcouch. Maar zaterdag bleken het restaurant en de snackbar toch open te zijn... en dus werd het gesloten door handhavers. De dag daarna op zondag gingen de twee plekken weer open... en moesten er weer handhavers aan de pas komen om ze te sluiten. De advocaat van Peter Gillis zegt dat de horeca nu echt dicht blijft... tot de rechter vrijdag uitspraak heeft gedaan. Het weer nog, de dikste buien zijn inmiddels het land wel uit. In de loop van de avond droogt het op en koelt het af naar een graad of elf. Morgen meer zon en minder regen bij een graad of twintig. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Qua verkeer zijn er op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 en in dus er zit er één mee te kijken. Want uh, ja, de broer van uh, Jos... die speelt in die band. Want dat is Tim. Die hebben we in juni hier uh, over de grond uh, gehad. Want uh, dat was precies een jaar na dat ze hier uh, kwamen. Eén van de nummers die op Bitter Garnish staat... is dit, uh, ja, eigenlijk Lessons in Living. Nu al, denk ik, een beetje een klassieker. Bovendien, als je... Lorem Ipsum wil zien. Blanco gaat een toeneetje doen. Een clubcircuitje een doen. Een club toeneet. En wie staat er in het voorprogramma? Deze band dus. Lorem Ipsum. Die zullen daar ook te zien zijn. Vanavond in ieder geval. Sai Hollywood. Want die spelen vanavond in deze setting. En dat gaan we straks meemaken. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog even een... Ja, een, een danstrek draaien. En dat is deze van de Kiwi Club. Die hebben we hier ook eerder gehad. En dat is totaal iets anders. Het is conceptueel. Dat zeggen ze ook heel netjes. En die track is nooit af. Dit is track 23. Hier in de studio gehad. Deze heren van de Kiwi Club. Ze komen uit Leiden. Nou, het is geen Leiden in last, maar het was wel een moeilijke bevalling. En had ik wel een beetje het idee als het gaat om de soundcheck. Want ja, Marcus is precies. Maar ik denk dat jullie ook wel precies zijn. Welkom, heren van Sai Hollywood. Ja, goedenavond. Ja uh, allereerst uh, Niels. Uh, ik zag op de foto, jij liet het sturen in, uh, in de auto. Liet je gewoon aan de over. Je zat er gewoon lekker achterin en je denkt, nou kom maar. Ja, lekker cruisen uh, in de backseat, <laughs> toch? <Ja. laughs> um, even over deze band, want, uh, want uh, jullie bestaan nog niet zo gek lang, heb ik het idee. Of? nou Eigenlijk net uh, voor de pandemie uh, hebben we onze band opgericht. Toen hebben mm. we meteen wat uh, tracks geschreven. Uh, ja, toen meteen in lockdown, voordat we het nog echt uh, live konden spelen. Mm -hmm. Ja, toen hebben we wel uh, in de pandemie wel wat, uh, hebben we daaraan verder gewerkt. Mm -hmm. En uh, ja, toen we uit de pandemie kwamen, toen hebben we meteen uh, veel live opgetreden. Uh, zeg maar, in, uh, in, het, in en buiten het dorp, dichtbij. Ja. En uh, we zagen dat het wel goed viel bij het publiek, dus toen hebben we het meteen opgenomen. Ja. Uh, we hebben het over de EP, die ook... De, de naam van jullie band heeft. He? Ja. Dat is de debut-EP in ieder geval. Uh, aan de andere kant, uh, aan jouw linkerkant, want uh, we zijn ook te volgen op uh, YouTube. En als het hier in Zandvoort en omgeving, zelfs op de TV. Dus dan kunnen jullie ook ons zien. De andere heren zijn, en ik kijk nu recht tegenover de drummer, dat is Klaas Steur. Ik heb, je, ja, ik heb de naam even een beetje opgezocht. Dus ik ben nu een wat Zeker. beter beslagend ten ijs gekomen. Daar weer naast Robert Tol. Goedenavond. Ook goedenavond. En, ja, de laatste, dat zei ik al, de broer van Tim, Jos de Boer. En, ja, dat is ook niet geheel Toevallig, jij speelt ook bas. Ja, dat, uh, om het nog sterker te maken, mijn vader heeft ook bas gespeeld. Zo. Dus het, uh, het, het zit bij jullie uh, een beetje in de familie, inderdaad. Het Zit in het bloed, ja. ja. Um, ben jij degene die het stuurwiel had uh, gehanteerd of uh, heb je dat ook overgelaten aan een ander? Nou, dat uh, heb ik ook overgelaten. Ja. <laughs> wie, heeft er, wie was de chauffeur? Wie was de de de Robert <laughs> was de chauffeur. Oké, okay, um, ja, Dat is altijd uh, toch wel even een onderneming, Robert, uh, om deze kant op uh, te komen. Of nou, valt het wel me mee? Ik kan me niet herinneren dat ik hier ooit ben geweest, maar uh, ja, het was wel rustig. Dus uh, nee. ah, okay, ja. dan was het wel te doen. Nou, nou ik uh, moet ook zeggen, als ik in uh, Volendam ben, dan voel ik me toch wel redelijk thuis, eerlijk gezegd. We hebben een beetje ook... Uh, ja, het dorp heeft een beetje dezelfde uh, mentaliteit. Nuchter, doe maar gek. gek uh, of doe maar doe je al gek genoeg. Dat is bij jullie eigenlijk ook zo, toch? Ja. ja. Kan je anders zeggen, dus. <lacht> uh, Klaas, jij bent uh, de drummer. Vanavond uh, een ik... kagoon ja, bij je. Ja, mijn drums heb ik thuis gelaten. Ingeraald ja. voor de akoestische versie. Ja, het is, uh, het is eventjes, denk ik, wel anders dan anders. Het is anders, wat subtieler. He? Dus uh, zeker even wennen, Ja. ja. Uh, maar daar draaien jullie je hand uh, niet voor om, hè? Dat dacht ik zo, toch? Of... Nee, dat mag de pret zeker niet drukken. <laughs> uh, goed, um, uh, de EP is uit. Um, hoe zijn de reacties tot dusver op die EP? Nou, eigenlijk zeer goed. Ja. Uh, ik uh, was heel blij om te zien dat uh, de balcony tot nummer 4 schopte in de uh, 340 van de uh, Chart. Ja, van uh, collega zelf, weer, uh, ja, ja. ja. Dus, uh... En uh, ik denk... Uh, uh, back it up tot nummer 7 ergens, als ik me niet vergis. Ja, dat was... Ja, ja. Dat, was, uh, dat, was uh, dat is een aardige score als ik het uh, zo... Uh, ja, vanaf, daar uh, was ik uh, niet ontevreden over. Ja, dan even nog terug naar de maand. Ik meen, uh, dacht ik juni toch? Eind juni. Want toen hebben jullie de EP gepresenteerd in het gat van Nederland. Ja. Hoe was die avond? Uh, nou, dat was eigenlijk gewoon uh, met uh, al onze echte vrienden erbij. En dat was gewoon een uh, volle bak. Hartstikke gezellig. Vanaf vijf uur middags tot twee uur s'nachts. Ja. Dus dat was gewoon geweldig. En uh, ja, zo verder. Ik, uh, we zijn ook gevraagd om uh, dit jaar uh, het Single Festival te openen in Eidam. Kijk. En dat is, is uh, in september, geloof ik, toch? Dat is uh, eind september, ja. Eind september. En dat is ook in Edam. E ja. Ja. Uh, hebben jullie al een beetje stiekem zitten kijken van wie, wie er nog meer uh, naast jullie uh, ja, staan? Ja, uh, My Baby onder andere. Zo. En uh, de Job en Fred Band van uh, Freddy van uh, de Jeugdvertegenwoordiger is dat. Oh, die? Ja. Dat zijn zijn die misselijke namen als ik het zo even. Ah. Dus. En daar staan jullie dan gewoon tussen. Ja, <laughs> ja daar staan jullie gewoon tussen. Uh, we gaan uh, zo dadelijk al uh, te, de eerste blok van twee doen. Maar we gaan eerst nog even een, een stuk muziek draaien. Dat is ook iets van wat deze week is uitgekomen. En dat is van Rijndier. En hij maakt een beetje, ja... Normaal gesproken avant-garde, electro en synth-pop. Maar dat is bij dit nummer toch iets wat anders. En dat nummer dat heet Wooman of Wooplusman. Uh, zo is het. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar BC. dat is het niet. You should be whoever you are They say For the one you love So why, baby, do I fear the growling of a dog When I'm not acting tough enough Got the power, got the motion To rebuild again Got the power with devotion We can overcome So one day I shouldn't have to hide my face No more, they say Does it make a difference? <laughs> Come, boy, follow my lead. And pass down the recipe, beat every woman that you are. <laughs> Come, girl, follow my lead. Cause you got the remedy, beat every woman that you are. <laughs> dance, moving to the rhythm we make together. Uh, and we are one, we got the power, got the motion to rebuild again. One day it shouldn't make a difference. Go boy, follow my lead, I pass down the recipe. Beat every woman that you are. every woman that you, that you are. was hem. Dat was Dier met uh, zijn nieuwe single. En er is ook een videoclip. Daar is hij uh, nog kosten, nog moeite gespaard. Want uh, er is uh, bijvoorbeeld Christine van Straten is de actrice die in te zien is. En Kees Hulst is daar ook in te zien. Dus het zijn uh, niet misselijke namen in uh, de clip van deze Dier. Uh, ook een beetje in de gelegenheid uh, van uh, Pride at the Beach en Pride Amsterdam. Want uh, daar is het allemaal uh, um, in het licht van. En Daarom is ook deze single uitgebracht. Het dus heeft een uh, bepaalde lading. Maar dan moet je maar even kijken bij uh, 3 voor 12 noord holland Want daar staat het allemaal op. Het moment is daar uh, mensen. Want uh, ze gaan spelen. Uh, de saai Hollywood. En ik moest ook drie keer uh, na, uh, ja, vragen bij uh, Niels. Wat, waar heeft hij het over? En, uh, Wonderwall? Nee, War. Daar uh, beginnen ze mee. Het openingsnummer van vanavond. In een iets wat andere jasje. I saw the wind Seemed an elegant mess We won the world But it took too much Slap across the face Made my shades come up Now I see things clear I'm Take me back Dus ook in de maand juni, toen de Even Knieën aan de andere kant zaten. Dat Lorem Ipsum, ja, Dat krijg je als je met z'n tweeën bent. Dan moet je hem een beschaafd applausje laten klinken. Maar we hebben nog een tweede nummer. En dat is ook een, een hele mooie. En die staat ook op de EP. Opus Pistrum. like you do yourself Ja, we gaan ze straks nog een keer horen. Uh, dat is, zal zijn zo rond tien over half negen. Dan komt het tweede blokje. Ja, en uh, dan hebben we zelfs nog een derde blok met twee nummers. En daar zit ook nog een, een nieuw nummer in. Want die hebben we nog nergens kunnen horen. Maar alleen vanavond hier. Maar wel in een iets wat ander jasje. Dat uh, dan straks. Um, ook even de schaduw um, even overheen uh, stappen. Als het gaat om uh, de muziek die nog gaat komen. En ook live uh, ten gehoren wordt gebracht in dit uh, programma. Want... Uh, we hadden er vorige week aan de telefoon Stijn en zij gaat uh, hier optreden. En dat zal gebeuren op 28 september uit het hoofd. En dan komt zij hier uh, langs en dan zal ze in een zeer akoestisch setje uh, een aantal nummers uh, laten horen. En een van die nummers die zal ongetwijfeld denk ik ook gespeeld worden. Is dit uh, de nieuwe single van haar? Eigenlijk de meest recente plaat Klaatregoud. Op je lijken Had ik jou dan gedaan It took a while to figure out why It's not this body that defines me i had to let go of space and time to find that it's a vessel that provides for me i'm a divine being no i don't mind you see it differently than i see it so there's an emphasis on differences that strikes me as insignificant if you see what i see that we are limitless and if we truly want that mind's free we'll increase our frequency feel asynchronous. I know sometimes it can feel like it ain't worth the fight Zijn um, muzikale carrière, neemt ook een behoorlijke snelle vlucht... als um, bijvoorbeeld stations als Radio 538 bij je langskomen. En ik geloof zelfs ook uh, de Nederlandse publieke omroepen. Dan gaat het wel heel erg snel. Maar ik was nog iets uh, sneller, want ik ken hem nog uit het uh, verleden. Deze Cornelius, of Cornelius, Leonardus. En achter Cornelius, Leonardus, schuilt Ronkers. Vorige week uh, in de uitzending gehad over deze single, Wealthy, daarvoor... Stijntje, Stijntje is haar eigen naam... maar Stijn is uh, de naam waar ze het onder uitbrengt. Klaatregoud, en ook haar hadden we vorige week telefonisch in de uitzending. En bovendien, 28 september, schrijf het alvast maar op... in de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van september. Dan zal zij hier ook komen spelen. Dus dat uh, is de, dan even wat verder vooruit kijken... Ehm um, dat heb ik ook meteen gezegd dat ik die twee nummers heb uh, gedraaid. Nu tijd voor Ivy Fox. Een van de bands uit Den Haag die vorig jaar in de, de popronde behoorlijk aanwezig is uh, geweest. En dit is de meest recente single die ze hebben uitgebracht. En dat nummer dat heet Sugar Rush. Welkom leuke bands uit Den Haag. Dit is er een van. IP Fox. Vorige week hadden we hier ook in de studio een Haagse band. En dat was Lights on the Lake. Nu is het uh, alleen maar Volendam. Wat uh, een driftig woordje vanavond uh, mee gaat spreken. Nou, we hebben dat ook wel, wel een beetje hier en daar kunnen horen aan het lijstje wat er uh, uh, te horen is geweest. Nu, wederom, weer tijd voor de vrienden van Sai Hollywood. Want uh, ze zitten er klaar voor. En het eerste nummer van het blokje van twee wordt uh, nu ingeluid met Back it up. was back it up en de tweede van het blokje van twee oh well Het tweede blokje straks uh, nog een keer, uh, maar eerst Aksblad en zij was de winnares van de Popprijs Amstel in Meerlanden van dit jaar en het nummer dat heet Moonlight Train. меня буду вам транслировать команды прием а нет. минутная готовность Кедр я заря один внимание минутная готовность минутная готовность заря один я Кедр вас понял минутная готовность немало исходное положение занял поэтому несколько задержался ответом прием дастар юрдастар юрд Протянка один. Здесь появляется продукция. Продукция! Your expectations I hope that you can de buurt komt. Tenminste in ieder geval uh, een van de twee. Uh, dat is uh, Bernard Enners. En uh, dat is de Enrons. Want die spelen morgen in het Wapen van Zandvoort. Want uh, daar heb ik het over. Uh, en dat is ook een reden waarom we het even laten horen. Want uh, ja, ik bedoel uh, de kroegbaarsing van het Wapen van Zandvoort uh, doet regelmatig dingen op uh, muzikaal gebied. En een ander is dus deze Enron's uitnodigen. Dus morgenavond in het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein. Dat is gewoon dit dorp waar wij van hier vandaan uitzenden. Daarvoor hoorde je trouwens Aksblad, de winnares van het laatste jaar van. Of wat zeg ik? De laatste editie van Popprijs Amstel en Meerlanden. Tot aan het nieuws van 9 uur. Is dit dan Butter van Jean Jean? Oh,